Bol.com heeft honderden boeken tijdelijk van de website gehaald. De webwinkel wil met onder meer wetenschappers in gesprek over de boeken, voordat ze weer online komen en als dat gebeurt, ze eventueel voorzien van extra informatie. Eerder deze week bleek uit onderzoek van datajournalistiek platform Pointer dat er ruim 300 antisemitische en racistische boeken werden aangeboden via Bol.com.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 Op Schiphol is een man van 27 uit Brazilië aangehouden die zes goudstaven bij zich had. De staven hebben een waarde van meer dan 7 ton. De man wordt verdacht van witwassen. Hij kon geen goede verklaring geven over waarom hij het goud bij zich had. Het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur tot iets boven het vriespunt. Morgen eerst veel zon, smiddags ook stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 In been a club with no guestness. From other artists, I keep them warm, restless. Rest <laughs> I'm going to go Business, all of us a help in the Never miss out, you know, business. All a help in the Gangnam Style I'm star Gangnam Style. Dit is ZFM's antwoord.